10 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. Verzekeraars hebben al meer dan een miljoen euro schadevergoeding uitgekeerd... aan slachtoffers van neuroloog Janssen Stuur. Hij was jarenlang arts in het medisch spectrum Twente in Enschede. Volgens letselschadespecialist Drost... variëren de uitgekeerde bedragen van 250 euro tot ruim een kwart miljoen. Nog steeds komen nieuwe claims binnen. De neuroloog stelde bij veel mensen foute diagnoses... en liet patiënten onnodig medicijnen slikken... Het OM beschuldigt hem ervan dat hij patiënten opzettelijk in hulpeloze toestand bracht... met lichamelijk en psychisch letsel tot gevolg. De strafzaak tegen Janssen Stuur begint morgen. De Tweede Kamer wil het verbod op godslastering afschaffen. Het voorstel van de SP om de wet te wijzigen krijgt de steun van de VVD... en daarmee is er een meerderheid in de Kamer. Het verbod op godslastering staat sinds 1932 in het wetboek van strafrecht. Het houdt in dat het verboden is om kwaad te spreken over God... of de spot te drijven met godsdienstige tradities. De VVD was in principe al voor het afschaffen van dit verbod, maar steunde de wetswijziging tot nu toe niet om de SGP niet voor het hoofd te stoten. Het vorige kabinet van VVD en CDA was in de Eerste Kamer afhankelijk van de SGP voor een meerderheid. Minister Ploemen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gaat praten met de Nederlandse textielbranche, naar aanleiding van de brand in een textielfabriek in Bangladesh. Daar kwamen afgelopen weekend meer dan 100 mensen om het leven. In de fabriek werd onder meer kleding gemaakt voor CNA. Ploemen wil dat de textielbedrijven en de overheid in Bangladesh hun verantwoordelijkheid nemen. Het weer, wisselend bewolkt en kans op een buit, koelt af naar 4 graden aan zee... tot lokaal dichtbij het vriespunt in het binnenland. Morgen wolkenvelden, maar ook zon en het wordt dan een graad of acht. Dit was het NOS Journaal.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 NOS, NOS Radio to the, to the, to the... Langs de lijn, met Twan van Peperstraten Goedenavond, heel voorzichtig en met de nodige mitsen en maren kon de guusinning vandaag zijn afscheid aan als voetbaltrainer De Achterhoeker vindt het na dit seizoen wel mooi geweest Ook al kriebelt het nog steeds Nou, ik heb nog elke dag zoveel energie om het veld op te gaan eh, dat blijft wel kriebelen, maar op een gegeven moment moet je ook oppassen... dat je niet eh, jezelf te veel gaat herhalen en eh, dat de mensen gaan zeggen van... hé, hey, heb je hem weer. En ook Nick Driebergen stopt ermee, alleen de zwemmer doet dat per direct. Bij de Spelen van Londen in zijn laatste wedstrijd. Zijn grootste succes boekt hij twee jaar geleden bij het EK Korte Maan in Eindhoven. Wat een voorsprong voor Stanislav Donet. En Driebergen op een tweede, derde plaats. Wat wordt het? Brons. Straks blikken we met Drieberger terug op zijn carrière en praten we ook met collega Femke Heemskerk, die wel doorgaat. En ook Rens Blom komt aan het woord. De scheidend bondscoach van de Polstok Hoogspringers heeft zelf de stok weer ter hand genomen. Blom, wereldkampioen in 2005, weet dat het dé manier is om het plezier weer terug te krijgen. Door gewoon weer uitdaging te hebben, door weer lekker te kunnen trainen, door weer te voelen wat het is om sport te zijn zonder al die romsromp. En verder gaan we het hebben over handbal, doema's schatgraven bij het Olympisch Stadion en besteden we aandacht aan het voetbal over de grenzen. Dat allemaal tot 11 uur in Langste lijn. Maar eerst gaan we het hebben over wielrennen, want de KWU kwam vandaag weer bij elkaar en heeft het overleg gevoerd met de drie grote Nederlandse wielerploegen en ook de nationale dopingautoriteit. Ja, hoe krijgen we de doping uit de Vaderlandse wielersport? Dat is een beetje de centrale vraag. Gio Lippers, goedenavond. Goedenavond. Wat is er nou precies besproken? Wat is er gebeurd? Er is vooral uh, gesproken over de manier waarop dopingzondaars... als die op een gegeven moment tegen de lamp lopen... bij welk onderzoek dan ook, uh, hoe die moeten worden aangepakt. Want we weten allemaal natuurlijk dat... Uh, de bekentenis van Steven de Jong heeft geleid tot het ontslag bij Team Sky. Uh, Sky is een van de ploegen, internationaal gezien, die een heel streng beleid heeft. Uh, er zijn andere ploegen die daar minder moeilijk over doen. En uh, wat men nou in Nederland wil doen, is in ieder geval een uniforme aanpak. Als er een renner komt met een verklaring, waaruit blijkt dat hij in het verleden iets met doping heeft uh, te maken... dan moet er gewoon één lijn worden getrokken en dan moet er één uniforme straf worden uitgesproken. Niemand van de betrokkenen, en dan hebben we het over... vertegenwoordigers van Rabobank, van Carl en uh, natuurlijk ook van Argos. Uh, niemand van die betrokkenen wil zeggen... wat er nou precies is afgesproken. Maar dat heeft alles te maken met het feit... dat ze nu juridisch de hele zaak willen onderzoeken. Voortvoerder woordvoerder van die uh, commissie die vanmiddag bij elkaar is gekomen... is Marcel Wintels, de voorzitter van de KWU. En jij vroeg hem of er een, nou een, een waarheidscommissie komt... of een onderzoekscommissie en wat de status daarvan is. Dit is zijn antwoord. Nee, dan halen we twee dingen door elkaar. Waarvoor we bij elkaar hebben gezeten is om met de ploegen en de dopingautoriteit te kijken hoe we omgaan met de werknemers die nu bij ploegen in dienst zijn. Uh, zoals u weet heeft de Skyploeg een bepaalde aanpak gekozen ten aanzien van hoe willen we met het verleden omgaan. En dan gaat het dus om de huidige werknemers, renners en begeleiders bij ploegen. Dus wat wij hier gedaan hebben, dat staat ten dele los van de commissie, is kijken hoe we op korte termijn als Nederlandse ploegen en KMU omgaan met renners, begeleiders ten aanzien van hun verleden uh, en de toekomst. Dat is wat we hier bekeken hebben, wat we hier besproken hebben en waar we tot één aanpak zijn gekomen die we nu verder inhoudelijk moeten toetsen op haalbaarheid. En is de inzet wel de lijn Sky of is de inzet uh, niet meteen mensen die iets met doping te maken hebben gehad uh, uitsluiten van het wielrennen op dit moment? De nou, inhoud uh, gaan we natuurlijk nu nog niet in, want die werken we eerst uit en die willen we op haalbaarheid toetsen. Uh, maar ik maak dus even het onderscheid. Wat we hier besproken hebben, staat los van de commissie. Kan uiteraard later wel input worden ook voor de commissie. Maar de commissie, dat is een heel ander vraagstuk, is natuurlijk wel verbonden. Maar de commissie gaat onderzoek doen naar het systeem, de cultuur, de mechanismen. Dat gaat de komende maanden gebeuren. De commissie hopen we, uh, ik denk, eind deze week uh, in te kunnen gaan stellen. Uh, en daar had deze bijeenkomst nu op zich verder niets mee te maken. Partijen zijn het dus eens over de lijn. De lijn die gaat over de omgang met werknemers die nu in dienst zijn en in, in het verleden doping hebben gebruikt. Die lijn, wat, wat is die lijn? Ja, die lijn die is nog uh, onduidelijk. Uh, het is op dit moment echt de vraag, we gaan ze inderdaad die lijn Sky volgen, uh, gaan ze zeggen van oké, okay, iemand die iets met doping te maken heeft ja, die moet eigenlijk verdwijnen uit de wielersport of gaan ze daar toch wat koelander uh, mee om uh, wat gaan ze bijvoorbeeld doen ook met uh, renners die uh, bekennen en die op dit moment nog actief zijn als wielrenner gaan ze die bijvoorbeeld een uh, strafvermindering geven, ik heb zelf het idee dat het daar wel op aankomt, Herman Ram uh, de man van de Nederlandse dopingautoriteit zat ook bij die bijeenkomst en, en, en ook die uh, schijnt op één lijn te staan met die ploegen, dus ik denk wel dat er een afspraak is gemaakt, dat ze nu gaan onderzoeken... dat is dat juridische onderzoek waar Wintels het over heeft... van wat er moet gebeuren met renners die dan een verklaring geven... die bekennen, uh, krijgt hij misschien een halfjaarschorsing, zoals we dat bij dat USADA-rapport hebben gezien. Uh, dat wordt op dit moment allemaal onderzocht. Maar wat, wat is dan de aard van de commissie? Is het waarheid of is het onderzoek? Nou ja, dat is wat Winters ook een beetje zegt. Je moet die twee dingen dus uit elkaar halen. De lijn die vandaag is afgesproken... Uh, wat te doen met renners die bekennen... Uh, dat, is, dat is een, een uniforme aanpak... Uh, die buiten die commissie staat. En dan komt er die commissie... die geen waarheidscommissie mag heten, maar gewoon een onderzoekscommissie is... en die moet gaan onderzoeken wat er de afgelopen 10, 15 jaar... in Nederland is gebeurd uh, rond dopinggebruik. Was het structureel dopinggebruik? Wintels zegt dan ook heel duidelijk... wij moeten leren uit het verleden. Wij willen leren uit de fouten die toen zijn gemaakt. Dat mag nooit meer gebeuren. En hoe groot is dan de kans dat er uiteindelijk toch nog heel veel... in dit doofpot verdwijnt? Nou, die kans is groot. Uh, en dat heeft gewoon met het systeem te maken. Op het moment dat je zegt, nee, die uh, verhoren die worden openbaar en uh, iedereen uh, in de buitenwereld mag meeluisteren... met wat die renners allemaal te verklaren hebben... Uh, dan, dan, dan kan er niks in de doofpot komen. Dan krijg je dus uiteindelijk het verhaal zoals dat in Amerika gebeurd is... met al die getuigenissen tegen Lance Armstrong. Uh, daar weten we nu alles van, want we hebben dat hele rapport mogen lezen... Dat gaat hier zeker niet gebeuren. Dus loop je het risico dat het in de doofpot komt. Uh, zij spreken er liever over dat het een veilige omgeving is... voor renners om een verklaring te doen. Want zeggen ze, wij willen Barbertje niet laten hangen. Dat zegt Winters dan met name. Het gaat niet om die ene renner die dan verklaart... oké, okay, ik heb toen en toen doping gebruikt. Het gaat hun om het systeem te doorgronden. Zij willen liever het hele verhaal horen... en dan die zaak gewoon keurig uh, binnen kamers te laten dan dat ze het naar buiten gooien... en dat ze dan waarschijnlijk gewoon een situatie krijgen... dat renners niet meer willen praten. Maar de onderste steen hoeft wat dat betreft... nog niet eens boven dan eigenlijk, als je het zo, zo beluistert. Nee, ik twijfel daar zelf heel erg aan. En laten we zeggen, voor ons komt die onderste steen... al helemaal niet boven water. Want, of, hè, boven, want ja, als die commissie, uh, die bevindingen... als dat anoniem blijft... Uh, dan, dan kunnen ze met een prachtig rapport uitkomen. Maar ja, er staan geen namen bij, er staan geen rugnummers bij... En daar schieten we allemaal niet zoveel mee op. En iedere keer hoor ik maar weer terugkomen Team Sky. Niet alleen jij hebt het erover, ook Wintels had het erover. Uh, het, het verhaal met Steven de Jong, uh, die die verklaring niet kon tekenen... omdat hij gebruikt had en dus werd ontslagen. Was dat allemaal zo vernieuwend dan? Mm, ja, nou nee, het is, het is niet echt heel vernieuwend. Ik bedoel, het gebeurde wel vaker natuurlijk in de wielersport dat renners die uh, iets met doping te maken hebben gehad... dat die uiteindelijk uh, de laan uit zijn gestuurd. Maar dat gebeurde dan wel vaak met renners die binnen die ploeg hebben lopen rommelen. En laten we zeggen dat uh, de verbinding tussen Team Sky en Steven de Jong... niks te maken heeft met zijn handelingen in het verleden. Uh, de jong is inmiddels ploegleider geworden. Het ging over handelingen die hij verricht zou hebben... op het moment dat hij nog wielrenner was. Uh, hij heeft het zelf gezegd bij Rabobank, bij TVM in de tijd. Uh, dus wat dat betreft, dat was wel nieuw. Dat men medewerkers die uh, binnen die ploeg niks verkeerds hebben uitgevreten... uiteindelijk toch aan de kant hebben gezet... met een afkoopsom, dat is ook duidelijk geworden maar aan de kant hebben gezet omdat ze in het verleden iets hebben uitgehaald. Is het nog opvallend dat ik alleen Wintels heb gehoord... met betrekking tot de verklaring over die commissie, geen... Ram bijvoorbeeld, hè, van de dopingautoriteit. Ja, dat is best wel opvallend. Ze hebben, ze hebben gewoon afgesproken met z'n allen. Uh, we hebben één woordvoerder en dat is Wintels. En ik denk dat ze allemaal zoiets hebben van... jongens, laten we ons nu vooral nog niet branden... aan uitspraken over waar we naartoe gaan. Want ja, je merkt wel, ze zitten er allemaal mee in de maag. Uh, ook de mannen van het wielrennen. Uh, de grote bazen van, uh, van de ploegen. Uh, Knebel, uh, Spekenbrink, Luiks, dat soort mannen. Herman Ram van de dopingautoriteit. Ze hebben allemaal tegengestelde belangen... En misschien kun je uiteindelijk wel zeggen... wat knap is van Wintels... is dat hij ze nu allemaal bij elkaar heeft gekregen. En in ieder geval één lijn heeft kunnen uitzetten. Ook al... Is die, is die lijn voor ons. Voor mij persoonlijk ja, vind ik die een beetje teleurstellend. Wanneer gaan we hierover doorpraten? Uh, morgen misschien, overmorgen. Nee, het gaat heel snel gebeuren. Uh, eind van de week wordt duidelijk wie er in de onderzoekscommissie gaat komen. Dat is dus die commissie die gaat met die renners gaat praten. Uh, vlak voor de kerst zal duidelijkheid moeten komen... over het verhaal van die straffen. Wat gebeurt er met renners die binnen Nederland betrapt worden... op uh, doping of uh, een dopingverleden hebben. En ik denk zo'n beetje mei, juni... Dan moeten de bevindingen van die onderzoekscommissie boven, eh, boven tafel komen. En dan zal er een rapport komen. Ja. En dan is maar de grote vraag: van, wat gebeurt er met dat rapport? Gio Lippens, dankjewel. Nu verder met Guus Hiddink. Hij heeft laten doorschemeren dat hij aan het einde van dit seizoen stopt als trainer. Hij is op dit moment coach van het Russische Angi. En die ploeg staat momenteel tweede in de competitie daar in Rusland. Ligt dus op koers om de Champions League te halen. Desondanks denkt Hiddink niet dat hij volgend seizoen nog coach is van Angi. Ik, ik denk het uh, niet. Dat was ook niet de, de opzet toen ik hier startte. Maar nu komt die Champions League waar we het over hadden. Uh, naar buiten, naar voren. Dan denk ik, ja. Nee, in principe nee. Nee, nee. Nee, want dan 66 is genoeg. Ja, ik denk het wel. Of kriebelt het toch nog wel? Nou, ik heb nog elke dag zoveel energie om het veld op te gaan... Nee, dat blijft wel kriebelen. Maar op een gegeven moment moet je ook oppassen dat je niet uh, jezelf te veel gaat herhalen... en uh, dat de mensen gaan zeggen van, hé, daar heb je hem weer. Dus daar moet je wel even heel kritisch op zijn. Ja, of heb je dan heel erg van, wat moet ik dan? Nee, nee, dat heb ik niet. Ik val dan niet, uh, niet in een zwart gat. Nee, dat heb ik niet. Omdat ik me kan voorstellen, als je uh, je hele leven, of bijna je hele leven coach bent geweest... ja, of je stopt met alles, ja. maar ik zie jou niet stoppen met alles... Nee, ik zal ook niet met alles stoppen, want ik vind voetbal zo mooi nog steeds. Dat ik, ik weet niet wat, maar dan zou ik wel iets kunnen gaan doen in adviseren, begeleiden van jongere trainers of ook spelers. En dan doe ik niet aan de, aan de commerciële kant, maar wel meer van hoe ga, je, hoe ga je om met zaken in het voetbal, hoe ga je een carrière, plannen min of meer. Ja, dat lijkt me wel interessant. Maar niet bij een club? Nee, dat is, niet, dat is niet bij een club waar ik nu over heb. nee. Is Ansi dan jouw laatste club? Dat zou het best kunnen, ja. ja. Guus Hiddink, over zijn waarschijnlijk laatste seizoen als trainer. Hij sprak met collega Bert Maaldrink. En een uitgebreide reportage over Guus Hiddink in Rusland kunt u zien zondagavond op Studio Sport op Nederland 1. Zo dus één zwemmen in Langste Lijn. Elke morgen. Elke middag. Elke avond. Nacht. Stel dat ik er wel, maar jij er niet was, dan was morgen, morgen waarschijnlijk weer zo'n jas. Kijk, en ik kan het niet alleen. Het is minuten voor half elf. Nick Drieberger, stopt met zwemmen. De rugslagspecialist zet een punt achter zijn carrière. En hij was actief op twee Olympische Spelen en talloze WK's en EK's. De laatste race van Driebergen was op de Spelen afgelopen zomer in Londen... op de 4 x 100 meter wissel. werd hij samen met zijn teamgenoten uiteindelijk zevende. Nick Driebergen, goedenavond. Goedenavond, Wacht. Ja, dat was hem, hè. He. Je laatste in Londen. Ja, en ook denk ik wel gelijk... Uh... Het meest mooie voor mij. De Olympische finale is op medailles na wel het, het hoogste haalwaard in het zwemmen. Uh, dat heb ik uiteindelijk toch meegemaakt. Dus uiteindelijk toch weer op een beetje een soort van hoogtepunt gestopt? Uh, ja, zo zou uit, kun je het zeggen. Ja. Ja. Hey, 25 jaar is toch veel te jong om te stoppen? Ja, dat, dat heb ik vaker gehoord vandaag. Maar ik draai al een tijdje mee in de uh, internationale zwemwereld. En ik denk ook niet dat je zo'n keuze maakt uh, omdat je op een bepaalde leeftijd bent. Je bent ergens klaar voor of klaar mee, dat kan natuurlijk ook. En je moet daar voor de volle 100% voor gaan. Ik had dat niet meer. En dus dat is de reden, niet meer de volle 100%. Maar uh, had je het idee dat er nog een rek in zat? Of had je gewoon moeite om je er helemaal toe te zetten om 100% voor te gaan? Nou, weet je, het probleem is: ik had de zomervakantie gehad. En uh, sowieso een iets langere pauze na de Olympische Spelen. En dan ga je altijd even denken: ja, wat, wat wil ik nog bereiken? Wat zijn mijn nieuwe doelen? Uh, er komt straks een WK aan, ook heel leuk. En ik ging bij mezelf na, want ja, wat wil je nog bereiken? En het enige wat bij mij opkwam, was een medaille op een WK of op Olympische Spelen. En dan ga je kijken of dat realistisch is. En uiteindelijk kwam ik er voor mezelf achter dat ik denk dat ik dat niet zou gaan redden. En dan ga ik er ook niet, uh... als je een beetje twijfelt moet je het niet doen. Je moet er echt voor 100% voor gaan. En dan heb je alle stappen, anders trainen, uh, allerlei mogelijkheden om je te verbeteren, alle... Zeg maar, eh, alternatieven heb je geprobeerd in, in gedachten, zeg maar? Ja, dat sowieso, maar ik, ik weet zeker dat ik nog hard had kunnen zwemmen en best mijn Nederlandse records had kunnen aanscherpen. Maar ik denk niet dat dat voldoende zou zijn voor een medaille op het hoogste podium. En uh, dat is nou juist wat ik wel wil. En dan kun je jezelf voor gek gaan houden, maar ik ga niet meer meedoen om het meedoen. Als ik meedoe, dan wil ik voor de prijzen gaan. En uh, ik denk dat dat er niet in zit. Is die conclusie die je dan moet trekken frustrerend? Nou, niet frustrerend. Ik bedoel, uh, je moet gewoon eerlijk zijn naar jezelf. Maar het is natuurlijk wel jammer, want iedereen wil graag een medaille op de Olympische Spelen halen. Maar dat is helemaal niet voor iedereen weggelegd. En anderen gaan dan uh, weer andere doelstellingen zoeken binnen het zwemmen. En ik kies ervoor om andere dingen te gaan doen. Ja, maar Wat is het gevoel dat overblijft na je carrière? Uh, nou, uh, vooral veel plezier. Ik heb 15 jaar lang gezongen met heel veel plezier. En uh, daar kijk ik heel mooi op terug. Ja, je had het net al even over die finale afgelopen zomer in Londen. Maar toch, uh, je moet het even vragen aan iemand die veel nationale uh, titels heeft gezongen, nationale records. Mooiste race? Um, samen met de Olympische finale was de mooiste race, denk ik... Uh, de Estefette ook, waar we wonnen in Budapest in 2010. Uh, ja, daar leefden we met z'n vieren al een tijdje naartoe... en we wisten dat het erin zat. Maar ja, dan moet het er nog wel uitkomen. En... Dat lukte toen op dat moment en alles viel op zijn plek. Dus daar waren wij super tevreden mee en daar kijk ik ook heel mooi op terug. Over die estafette vette gesproken, jij was de rugslagspecialist. Die anderen, Sebastian van Schuren, Juri Verlinde, Lennart Stekelenburg. Hoe, hoe reageerden zij op jouw besluit? Um, nou, toch wel behoorlijk. Want ze waren, ze waren wel op de hoogte van mijn uh, twijfels. Uh, maar ze hadden toch wel gedacht dat ik uh, weer uh, verder zou gaan zwemmen. En uiteindelijk snappen zij het ook wel, want zij. Uh, zitten eigenlijk een beetje in hetzelfde schuitje als ik. Al zijn zij zijn wat jonger en kunnen zij nog een, een grotere stap maken. Maar ze waren wel verrast. Ja, verrast. Oké. Okay. En, en, en nu, wat ga je doen? Ik ga zo snel mogelijk mijn studie afmaken. Ik studeer aan de Johan Cruijff University. Uh, Sportopleiding heel leuk. En ik ga daar proberen een, uh, een baan ook in de sportwereld mee te combineren. Het zal een wennen zijn, hè? Niet bij elke ja. dag vroeg op. is Echt? wel wat anders, maar ik denk ook dat het mooi is om... Uh, om je op andere vlakken een beetje te ontwikkelen. En het klinkt zoiets cliché met nieuwe uitdagingen zoeken. Maar ja, zo is het wel. Het leven begint, joh. Uh, ja, <laughs> echt het echte leven begint nu. En ik ga ervan te gaan houden, zeggen alle mensen. Dus dan moet ik me gaan, uh, gaan uitvogelen. Status op Facebook al veranderd? In oud zwemmer? Nee, nog niet. Misschien moet ik dat even doen. <laughs> ja, dan heb je allemaal afscheid genomen. Nick Driebergen, dankjewel. je wel. Ja, graag gedaan. En van die drie bergen gaan we naar Femke Heemskerk. Zij gaat wel gewoon door met uh, zwemmen, al is er nog niet helemaal uit hoe. Afgelopen jaar trainde ze in Marseille en nu is ze terug in Nederland. Op dit moment zoekt ze uit of ze zich aansluit bij de nationale selectie in Eindhoven... of dat ze terugkeert naar haar oude ploeg in Amsterdam. Tegen verslaggever Martin Vriesema legt ze uit wat haar afwegingen zijn. Ik wil echt gewoon, uh, gewoon goed uh, voelen en kijken van wat lijkt mij het beste. En, uh, ik weet natuurlijk ook, uh, ik ben nu 25... en uh, Waarschijnlijk ga ik niet nog twee spelen halen. Dus uh, dat betekent de laatste fase van je carrière. En uh, ja, ik, wil, ik weet wel hoe het is nu om uh, heen en weer en zo. En daar ben ik echt klaar mee. Dus wat ik nodig heb is een stabiele basis. En, uh, en dat wordt of Amsterdam of Eindhoven. Uh, het betekent dus dat je sowieso stopt in Marseille. Uh, hoe kijk je daar nou op terug? Met name dat laatste jaar, wat toch niet gebracht heeft, denk ik, wat je hoopte. Nee, dat klopt. Maar uh, uiteindelijk zie ik zie het wel echt als een hele positieve ervaring en uh, tijd eigenlijk en ik heb, ja, ik heb er heel, heel veel geleerd, uh, zien, in het water uh, en ook op de kant, dus uh, fysiek, mentaal, um, ja, wat heel bijzonder was, was echt dat team, hè? dus ik, ik trainde daar in een team met alleen maar wereld, uh, wereldtoppers, dus ik heb, er, ik heb daardoor heel veel geleerd. Ik heb Frans willen spreken. Ik was, ja, het was gewoon wel een echt een avontuur voor mij. En ik heb er ontzettend veel geleerd. Dus ik zie dat zeker als positief. Sportief gezien ging het met name dat laatste jaar, ja, dat bracht dus niet wat, wat, wat je ervan gehoopt had. Althans, op die spelen had je willen, willen scoren. En dat heb je voor jezelf vast geanalyseerd. Waar is het op de een of andere manier fout gegaan? Ja, wat ik denk is dat na Shanghai, de WK, dus in 2011, toen haalde ik het dus niet in de finales. En uiteindelijk was ik wel eigenlijk heel erg in vorm. Dus dat nam ik mezelf dan best wel een beetje kwalijk. En, en dus ik begon het jaar ook eigenlijk al verkeerd. Weet je. Dus ik heb in mijn vakantie ben ik ook vaak naar sport gegaan. Ik heb echt niet helemaal afstand kunnen nemen daarvan. Dus uh, omdat ik gewoon dacht van ja, don't mess around, weet je wel. Dus, uh, en eigenlijk kwam ik mezelf in maart tegen. Omdat ik zo, zo hard getraind en uh, mezelf zoveel druk had opgelegd in de trainingen. Dus toen was ik eigenlijk al opgebrand. Mm -hmm. En uh, ja, toen kwam het eigenlijk niet meer goed. Nee. Toen kon je de knop niet meer omzetten. Het had geen zin meer om zeg maar... Want je ontdekte het ook in maart al? Of is dit een conclusie achteraf eigenlijk? Nou, ik, vooral in maart. En toen werd ik eigenlijk ook nog gedwongen om te verhuizen. Dus uh, toen eigenlijk de, dus na de kwalificatie heb ik wel wat rust gehad. Maar ook niet zoveel rust dat ik uh, echt eventjes uh, los was van het zwemmen. Dus het was voor mij echt aan één stuk voelde het uh, sinds Shanghai. En, uh, ja, dat was eigenlijk gewoon te lang en ik was gewoon opgebrand. Ja. Ja. En dat had dus ook te maken met die teleurstelling in Shanghai en dat je dat als het ware recht wilde poetsen. Ja, ik denk dat het daarmee begonnen is en uh, ook omdat ik juist in 2011 zo'n goed jaar had en ook heel goed in training was, dat je natuurlijk jezelf gaat vergelijken van, oh ja, ik moet dus nu uh, die tijden wel zwemmen, wil ik weer. En uh, ja, dat gaat natuurlijk helemaal nergens over, want je wordt ook weer een jaar ouder, het is weer een andere situatie, dus... Ja, dat was wel een beetje uh, niet zo slim, zeg maar. Ga je voor jezelf nog uh, een gevoelig thema, weet ik. Uh, waar we het in het verleden wel eens over hebben gehad. Was inderdaad die, die Shanghai, was daar fantastisch in vorm. En dat lukte niet in die finale. Ligt daar nog de sleutel tot het succes? Dat je denkt, ik moet daar nog eens mee stoeien. De mentale kant van het verhaal. Daar kan Femke Heemskijk nog de winst maken. Nou ja, dat is natuurlijk geen geheim. Weet je. Ik, uh, blijkbaar heb ik veel meer moeite om, uh, om met die enorme... Druk of, of, uh, die ik mezelf opleg, zeg maar. En dat, dat, dat, ja, dat heb ik nog wel eens moeite mee. Maar ik denk wel dat uh, ik heb het afgelopen jaar vooral omdat het dus niet zo goed ging, dan leer je jezelf echt heel goed kennen. Dus uh, ja, vanaf gevoel heb ik wel zeg maar, even de bodem aangetikt en het is nu tijd om meer uh, omhoog te gaan. Soms denk ik dat ik niet echt uh, het, uh, het beste karakter heb voor, uh, voor de topsport, maar... Je wil er zien. Ja, te sociaal ik, misschien? Ja, misschien wel. Ik ben, uh, en niet, niet dat ik wil de anderen winnen hoor, want ik ben heel fanatiek. Maar toch meer uh, dat ik denk van, uh, dat anderen misschien beter zijn dan ik. Of, uh, ja. Ja, dat zijn over het algemeen vervelende eigenschappen voor een topsport. Ja, maar aan de andere kant ben ik ook weer heel, heel perfectionistisch, dus dat brengt me ook weer heel ver. En uh, ik, geef, ik geef echt nooit op. Dus, uh... En dat wordt jouw uitdaging ook de komende vier jaar om, om dat probleem te tackelen? Ja. ja. Gewoon als je, dat, als je dat beheerst dan? Ja, maar ik denk dat ik echt wel weer een stuk verder ben. Ik, ik, ik herken het nu als ik mezelf een beetje ga verliezen of zo. Dus dat is natuurlijk al heel prettig. En dan moet je gewoon, uh, gewoon uh, actie ondernemen. Ja. <laughs> Femke Heemskerk wordt het Eindhoven of toch Amsterdamse... sprak met Martin Vriesema. Zometeen de man die stopt als bondscoach om zelf weer te gaan sporten. Solamente Ono van Eros Ramazotti en Hoover Fennec. Zeker van zilver. Wensblok. Hij staat dus eerste. Omdat hij dezelfde hoofd heeft gesprongen. En hetzelfde aantal fout sprongen. Hij kan nu alleen eerste komen te staan. Moet hij er nu overheen. 85. Ja! Zo! Ho, ho, ho. Dan verdien je het wel hoor. 1 centimeter onder zijn Nederlandse record. En op goud. Zo, wat een prestatie, Rens Blom. In 2005 veroverde Rens Blom in Helsinki de wereldtitel Polstok hoogspringen. Het was een grootste succes en drie jaar later sprong hij zijn laatste wedstrijd. Na een periode vol blessures en tegenslagen hield de atleet het voorgezien. Twee jaar geleden werd Blom benoemd tot bondscoach. Een functie die na dit jaar weer komt te vervallen. Onder andere, die beslissing motiveerde de Limburger om zelf weer te gaan springen. Het is eigenlijk iets wat vorig jaar is begonnen, toen we bij Olympisch, huidige Olympisch kampioen Lavillenie in Frankrijk zijn geweest. Die coach die heeft gewoon echt slag van de oorlog gehad. Die is helemaal gek, en dat is fantastisch. Alleen toen stond ik langs de kant, dat zal ik nooit vergeten, en ik denk bij mezelf van ja, fantastisch. Ik vind dat zo fantastisch hoe die man ermee omgaat. Maar ik vind het niet fantastisch als coach, maar als het leed. En we kwamen erover in gesprek en hij zegt: ja, rens pak een stok. En ik was nog helemaal een veronderstelling, dat kan niet, en ik deed dat. En ik heb overal pijn gehad, behalve in mijn Achillespeer, gewoon spierpijn en het ging. Nou, en dat, dat, dat, dat, dat zat hier, en dat ging maar niet weg. En in januari dacht ik, nou ja, weet je wat, uh, ik zorg dat ik gewoon een beetje in shape kom. En dan doe ik, doe ik in, in de zomer een keer zo'n marktplaats springen mee, gewoon voor de lol. En dat heb ik gedaan, en nou, dat, dat, dat ging alleen maar beter. En de laatste wedstrijd in augustus, ik heb er een totaal vier gedaan, en... Ik was op vakantie, ik kon het niet loslaten. Ik denk, ja, dit, dit, dit moet ik blijven doen. En toen kwam de hele stroomversnelling van: oké, okay, die, die, die, die positie als bondscoach die gaat waarschijnlijk vervallen. Als ik heel eerlijk ben, wil ik dat ook niet meer op deze manier? Ja, dan, dan is de weg vrij. En toen begon het de balletje te rollen. En ja, deze week komt alles bij elkaar. Dus ik vind het fantastisch. Het belangrijkste voor jou is plezier hebben? Ja. Hoe? Toch gewoon weer. ...uitdaging te hebben door weer lekker te kunnen trainen door weer te voelen wat het is om sporter te zijn zonder al die romslomp... ...zonder pijntjes en, en, en allemaal gedoe dat erbij komt en de angst is gewoon weg. Ik had gewoon heel veel angst om iedere keer geblesseerd te raken en dan weer in normale mode terecht te komen... ...of dan weer niet te kunnen springen niet te kunnen presteren. En... Dat is ook een, eigenlijk de reden waarom ik in 2008 eigenlijk de stok er echt wel ben neer heb en ik zeg Ik ben er, ben er helemaal klaar mee, maar ik ben er gewoon niet klaar mee. Ik, bedoel, ik wil dat fatsoenlijk afsluiten met het plezier waarom ik er eigenlijk ooit mee ben begonnen. Omdat ik het gewoon ontzettend leuk vind. Maar wat, kan, wat kunnen wij van Rensblom dan verwachten in 2013? Nou, eigenlijk precies dat. En, en, en dat probeer ik ook zo goed mogelijk te verwoorden. Het, het belangrijkste is dat, dat ik er nog gewoon een jaar van kan genieten... En, en, en dat moet voorop staan. En wat dat in prestatie uiteindelijk uh, wordt... ...kan ik nu wel een voorzichtige schatting van maken na de afgelopen twee weken training die heel goed gingen. Maar als je mij vraagt, wil je, wil je weer een WK, of Olympische Spelen of EK's gaan springen? Als het kan, prima. Als het niet kan, is het ook goed. Want ik heb gewoon een aantal wedstrijden die, die, die ik nog een keer wil doen. Gewoon het gevoel te hebben te zijn en te vliegen door de lucht. En, en gedreven te worden door het publiek. Er is niks mooiers dan dat. En dat is de kern. En dat wil ik in 2013 puur voor mezelf uitdragen. En natuurlijk hoop ik dat dat ook andere mensen inspireert. Maar dat, daar gaat het om. Niets meer en niets minder. Hoeveel serieuze trainingen heb je nu gedaan? Serieuze trainingen? Ik ben al sinds begin september echt serieus in trainen, iedere dag. En op dit moment train ik acht keer in de week zelfs. Naast, naast zeg maar, de laatste weken als bondscoach nog zijn. Dus Het is wel een beetje pittig. En over een paar weken wordt het wat rustiger, geluk. Maar het gaat super. En de techniek, die heb je nog steeds? Ja, ja het, het, zeg maar, het, het springen. Dat heb ik drie, vier trainingen gedaan eigenlijk sinds september. Omdat... Ja, dat is als, als fietsen dat verleer je niet. En dan moet je vooral zorgen dat je fysiek beter wordt. Dus ja, en sinds september ben ik nog 4 kilo afgevallen. En uh, ben ik in kracht ontzettend toegenomen. De snelheid is beter geworden. En als je dat bij elkaar brengt, dan spring ik gewoon redelijk goed. Ben je nu gretiger dan uh, in de periode na uh, je wereldtitel? Ja. Dat klinkt toch heel raar. Ja. Je wordt wereldkampioen? Ja, het is wel eerlijk. Ik bedoel, toen had ik... Uh, ja, ten, die, die drie jaar daarna, die waren, die waren echt heel vervelend, als ik heel eerlijk ben. En ik heb toen... Uh... Door blessures? Ja, ook. Maar ik heb me ook echt... Uh, ik, ja... Hoe moet ik dat zeggen? Ik was mezelf niet meer. Want het, uh, ik, ik wist gewoon van gekkigheid niet meer hoe of wat. Vooral door blessures, maar ook omdat je... Ja, omdat je graag toch... Bevestiging wilt hebben en dan gehaast gaat. Er hebben allerlei financiële consequenties zitten aan het springen vast. Ik sta ontzettend in de spotlights. Voel die extra druk. Ja, gigantisch. Als ik ga... heel eerlijk ben, ik heb eigenlijk mijn kop in het zand gestoken de laatste drie jaar. En uh, ik heb daar heel veel van geleerd. En als ik dan terugkijk, dan doet me nog wel pijn in mijn hart. Maar dan denk ik met mezelf: van, nou, dan krijg ik nu, dit, nu op dit moment eigenlijk een cadeautje om het nog een keer op een goede manier te doen ook hoogspringer Rens Blom in gesprek met Leon Haan. De Nederlandse handbalvrouw maken ze op voor een bijzonder toernooi. In Apeldoorn worden namelijk vanaf donderdag WK-kwalificatiewedstrijden gespeeld. En vandaag kwam de ploeg van bondscoach Henk Groener bijeen... na een succesvol voorbereidingstoernooi in Oekraïne. Verslaggever Richard van der Made sprak met speelsters Danik Snelder en Nieke Goot. Het was een ronduit vervelende zomer voor de internationals van de Nederlandse ploeg. Net niet haalde Oranje de Olympische Spelen. En amper een week na die dreun moest het handbalverbond het EK teruggeven vanwege financiële problemen. Het EK dat komende maand in eigen land zou worden gespeeld. Daniek Snelder en Nieke Groot zaten helemaal stuk. Groot verwoord haar gevoel van toen. Ja, zwaar dompen dat we niet naar de Olympische Spelen gingen. En dat het EK niet doorgaat, Ja, dat uh, ramde toch wel zwaarder dan ik dacht. Je leeft een beetje... Uh... Uh, ja, zonder vreugde. En uh, je bent zo dichtbij. En dat zijn dingen waar je wijs naar uit hebt gekeken. En ineens is alles weg. Dus jij ja, bent een beetje leeg van binnen. Traantjes? Ja, die zijn er ook wel geweest. Ja. Ja, want het kwam dan, niet als een donderslag bij Helder Hemel. Vooral dat EK dat ineens moest worden teruggegeven. Ja, ja, ja. Nou ja, ook het Olympische Spelen. Want van beide toernooien had je het gevoel, je bent er. En op de Olympische Spelen en op het eigen EK. En in één maand tijd verlies je het allebei. En beide heb je het niet zelf in de hand. En uh, ja, je, je staat gewoon machteloos. En je weet niet hoe je erop moet reageren en wat je moet doen. En het enige wat je weet is, is dat... Door, door problemen en financiële problemen dat wij daar ons toernooi kwijt zijn. We hebben gelukkig gesproken toen na het, uh, nadat we het EK niet doorging. Hebben we hebben gesproken met de directie van het NAV en hebben we dat goed afgesloten vond ik. En uh, nu alleen maar gemotiveerd om uh, vooruit te kijken. En dat vooruitkijken richt zich op het WK in 2013. Met als vertrekpunt deze week het winnen van de pool in de eerste kwalificatieronde. De teleurstellingen eerder dit jaar maakt de huidige lichting nog gretiger. We willen gewoon iedereen laten zien dat het EK dat het van ons was... en dat we daar eigenlijk hadden moeten staan. En uh, ja dat we nu gewoon een heel handelwereld wereld laten zien... dat we wel die kwaliteit hebben om daar te zijn. En ja dat willen we gewoon met dit team wat we nu hebben... want we hebben natuurlijk wel een aantal meiden verloren... doordat we die twee toernooien hebben uh, ja, af moeten geven... Um, ja, toch een jong team. Maar ook met dat jonge team willen we laten zien dat we heel goed in staat zijn om voor onszelf op te komen en wat te laten zien, wat te kunnen bereiken. Dit is goed. Als je ietsje eerder bent, dan kun je het afstoppen. Oké, okay, prima. Wat is dit voor lichting? Um, ja, een beetje een mix. Wij zijn er ondertussen, nou ja, ik ben <laughs> nog jong. <laughs> nou ja, de, de leeftijd is van nu tussen de 19 en de 24 en dan een uitspatter omhoog en een uitspatter naar beneden. Dus het is gewoon heel erg jong. En, uh, maar wel iedereen onwijs gedreven en met hetzelfde doel. En het niet halen van Londen is wel nog een driedubbele motivatie om in Rio er wel bij te zijn. Oké, okay, gaat hij weer. Kom maar. Nou, één erbij. Voor jou, Nick. Ja, is goed, Nick. Goed gezien. Prima. Is dat misschien ook wel de grootste kracht van deze lichting? Het team, dat iedereen voor elkaar alles over heeft? Ja, dat denk ik wel. We hebben ook besprekingen gehad. En we hebben gewoon niet iemand die tien uh, doelpunten per wedstrijd uh, alleen erin kan schieten. Dus we hebben elkaar gewoon heel hard nodig. En we moeten heel hard voor elkaar gaan vechten. En dan komen we heel ver. En dat begint dus deze week. Zaterdag Slovenië en zondagmiddag Oostenrijk. Maar eerst donderdag het volstrekt onbekende Israël. Ook voor cirkelspeelster niet Snelder. Nee, ik heb nog nooit gezien, nog nooit gehoord. Ik ken niemand, dus helemaal afwachten. Dus we gaan echt de eerste wedstrijd in met alleen onze eigen kwaliteiten. De rest moeten we daar op het veld gaan, gaan zien. Je moet toch wel proberen om zo realistisch mogelijk uh, doelen te zetten. En uh, ik vind dat als je naar onze kwaliteiten kijkt als team, dat wij een beter team zijn dan en Slovenië en Oostenrijk. Dus moet je eerste worden. Ik vind dat wij eerst er moeten worden, ja. En praten. nou ook praten. Kom voor de, voor de cirkel. Kom ervoor, Jess. Om voor, Daniek. Kom ervoor. Juist. Alle wedstrijden worden gespeeld in het Omnis sportcentrum in Apeldoorn. Het wedstrijdschema is in Nederlands voordeel. En dat zou ook het publiek moeten zijn. Ja, het is altijd lekker om thuis of in Nederland te spelen. Ik ken zelf Apeldoorn niet zo goed. Maar uh, ik hoop dat er veel mensen komen en uh, ons komen steunen. Het is een kleine pleister op de wonden voor het uh, niet doorgaan van dat EK. Ja, zeker. Ja, thuis is toch altijd een voordeel. En uh, ja, Zoals gezegd, hoop op veel publiek, hoop op veel uh, steun. Dat kunnen we goed gebruiken. Okay. Ja. De reportage was dat van Richard van der Made. Donderdag Israël dus de tegenstander. Vrijdag Slovenië en zondag Oostenrijk. Alleen de winnaar gaat naar de play van in juni volgend jaar. de Talk, talk en such a shame. Een midweekse speelronde in de Bundesliga. Vier wedstrijden die zijn er vanavond gespeeld. Ik ga gaan erover praten met Tim de Wit, onze correspondent in Duitsland. Tim, goedenavond. Goedenavond, Tran. Een van die wedstrijden was HSV tegen Schalke. Dat zou de ontmoeting tussen Rafael van der Vaart en Klaas-Jan Huntelaar moeten worden. Maar Van der Vaart is tot de winterschop nog uitgeschakeld uh, vanwege een hamstringblessure. Uh, dan, dan zou je zeggen, HSV gaat een hele moeilijke periode tegemoet. Hoe was dat vanavond? Ja, dat zou je inderdaad denken, ja. Maar HSV won heel knap. Met 3-1 maar liefst van, van Schalke. Echt een hele sterke overwinning vanavond. Op voorhand, op voorhand was iedereen inderdaad bang in Hamburg. Dat ze echt een goed pak slaag zouden krijgen, zelfs van Schalke. Want naast Van der Vaart was ook nog de topscorer, Son, de Koreaan, er niet bij. En ja, dat zijn dit seizoen echt wel de bepalende spelers bij HSV. Sterker nog, zonder Van de Vaart had HSV dit, dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen. Maar goed, ja, er kwam vanavond dus verandering in. Want ja, zoals ik al zei, Hamburg speelde erg sterk en overtuigend. En en ja, wist de nummer drie, Schalke, dus ja, met keurige cijfers te verslaan vanavond. Is inderdaad zijn positie die van Van der Vaart onomstreden bij HSV... is echt iedereen daar lirisch over? Ja, absoluut. Ja. Van der Vaart is echt een, een, een enorme ster in Hamburg. Dat merk je bij de fans. Dat merk je ook bij de trainer. Bijvoorbeeld Torsten Fink. Die zei van de week nog. Nadat hij uitviel van de Vaart. Ja, hij is gewoon onvervangbaar bij ons. We hebben niemand bij ons in de selectie die hem kan vervangen als hij er niet bij is. Zonder hem zullen we het ook heel moeilijk krijgen. En je zag ook de paniek bij hem. Bij de trainer Fink afgelopen vrijdag. Toen Van der Vaart uitviel in de wedstrijd tegen Düsseldorf. Hij bleek een hamstringblessure te hebben. Maar er was meteen paniek van. Oh, Hoe lang zal hij er niet bij zijn? En nou, ja, we weten dus nu dat hij er tot de winterstop uh, even niet bij is. Dus dat valt op zich wel mee. En nou ja, het feit dat ze vanavond gewonnen hebben, dat, ja, dat zal denk ik wel een hoop vertrouwen geven ook in Hamburg. Want ja, wellicht dat ze dus uh, na deze overwinning op Schalke nog wel wat punten kunnen pakken de komende weken. Ze staan nu achter in elk geval op de ranglijst na vanavond. Dan die andere Nederlander, Klaas-Jan Huntelaar. Uh, ja, zijn haat liefdeverhouding met Schalke, hij scoort vandaag weliswaar, maar uh, hoe, hoe staat het daarmee? Ja, ik heb daar niet zo'n heel goed gevoel over. Hij scoorde vanavond inderdaad. Het was een beetje een lullig doelpunt. Want hij miste in eerste instantie een strafschop. En had het geluk dat de bal vervolgens in de rebound voor zijn voeten kwam. Waardoor hij alsnog kon scoren. Nou, het was pas zijn vijfde treffer dit seizoen in veertien wedstrijden. En ja, als je het vergelijkt met vorig seizoen, dan is het een enorm verschil. Want toen werd hij topscorer van de Bundesliga met 29 doelpunten maar liefst. Ja, en als je nu kijkt, ook vanavond, dan zie je hem nauwelijks een rol van betekenis spelen in de wedstrijd. En er is ook veel gedoe een beetje hoor, rond rondom hem, want ja, blijft hij nou wel of blijft hij nou niet. Zijn contract loopt af na dit seizoen. Hij heeft nog altijd niet besloten of hij zijn contract wil verlengen. Er zou interesse zijn uit Engeland. Arsenal wordt serieus genoemd en ja, daar zou Huntelaar ook wel oren naar hebben. Nu van Persie daar niet mee speelt. Dus zou die ook in Londen kunnen uitgroeien tot een bepalende speler. Maar goed, het lijkt mij dat hij eerst maar eens even goed in vorm moet komen. Want ja, zoals ik al zei, vijf doelpunten in veertien wedstrijden is voor een spits als Huntelaar gewoon echt te weinig. Dan Borussia Dortmund, de ploeg die wij in Amsterdam onlangs hebben gezien en zoveel indruk maakte. Regerend landskampioen speelt dan thuis tegen Fortuna Düsseldorf 1-1. Hoe kan dat? Ja, dat, dat is echt ongelooflijk. Dat zijn ook hele kostbare punten die Dortmund heeft laten liggen. En ja, ik denk dat de trainer Jurgen Klopp een hele zure fout heeft gemaakt vanavond. Want hij liet maar liefst drie bepalende spelers op. Uh, ja, naast zijn selectie, buiten zijn selectie... Uh, Mario Götze, ja, je refereerde net al aan die wedstrijd tegen Ajax. Hij was de grote ster in de arena vorige week. Hij deed niet mee, hij was licht geblesseerd. Had een tikje tegen zijn bovenbeen gekregen. Maar ja, iedereen zei hij had op zich wel kunnen spelen. Ja, en ook Gundogan, uh, middenvelder en Hummels, de centrale verdediger. Allebei internationals. Ook die zaten op de tribune. Die kregen allebei rust namelijk. Omdat zaterdag de wedstrijd Bayern München Dortmund op het programma staat. Maar ja goed, uh, met een ja, iets minder elftal... Uh, kwam ineens het nietige Düsseldorf op bezoek in Dortmund. En ja, die strafte dat gewoon keihard af. Dortmund stond lange tijd op 1-0 voor... en 10 uh, minuten voor tijd viel uiteindelijk de gelijkmaker. Moet Dortmund nou die titelrace gewoon opgeven met Bayern? Ja, bedoel, je zou het bijna wel zeggen. Ja, ja, ik denk het eigenlijk wel. Ja, want uh, door dit puntenverlies vanavond is het gat met Bayern acht punten. Dat had zes punten kunnen zijn. Maar Bayern moet morgen nog spelen tegen Freiburg. Nou ja, als Bayern dat wint, dan is het gat er dus zo elf punten. En ja, als je dan dus nog die topper uh, uh, voor de boeg hebt komende zaterdag. Stel dat Bayern dat wint van Dortmund. Ja, ik, uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, me niet kan voorstellen dat Bayern dat nog weggeeft. En dan wordt het wel heel moeilijk om ze daar in München nog uh, van de titel af te houden, volgens mij. En er waren er nog twee wedstrijden vandaag, met, met als meest opmerkelijke toch wel de nederlaag weer van Frankfurt hè? Ja klopt, ja, Frankfurt begon natuurlijk heel erg sterk aan het seizoen. Ze hebben heel lang op de tweede plaats gestaan achter Bayern München. Maakte een hele mooie serie achter elkaar. Maar ja, als je nu kijkt naar de cijfers, ze hebben al de laatste zes wedstrijden niet meer gewonnen. Ze deden het afgelopen weekend nog even heel erg sterk door gelijk te spelen tegen Schalke. Maar goed, vandaag dus thuis tegen Mainz speelden ze. Ze kregen maar liefst met 3-1 klop. Ze stonden heel lang zelfs met 3-0 achter. Echt geen schijn van kans. Ja. Dus ik denk dat het, het succes van Frankfurt wel een beetje ten einde is. Ze zijn gepromoveerd. Uit de tweede Bundesliga, Dus het is al heel knap dat ze nu nog steeds vierde staan. Maar Bayern Leverkusen speelt morgenavond bijvoorbeeld tegen Weder Bremen. En als die dat winnen, ja, dan komen die al over Frankfurt heen. En dan ben ik bang dat Frankfurt langzaam maar zeker stapje voor stapje naar beneden zal zakken. Oké, okay, Tim de Wit, dankjewel. Gaan we met iets heel anders verder? Het heeft iets van een schatkistavontuur: de vondst van een metalen koker met inhoud bij het Olympisch Stadion in Amsterdam. Jaren jaar geleden was er bij de renovatie van het stadion... ook al zo'n koker opgedoken. En daarin zat een perkament ondertekend door Prins Hendrik. Een aandenken aan het leggen van de eerste steen in 1927. Maar nu is er recent ook een tweede koker uitgegraven. Die is na de Spelen van 1928 ingemetseld... op een markante plek van het Olympisch Stadion. En teruggevonden door sporthistoricus Jort van der Voren. Een bijdrage beluistert u van Edwin Cornelissen. Ja, dan staan we voor dat Olympisch Stadion... Met markant in het midden de marathontoren, waarop een uh, gedenkplaat uh, staat. Jurrit, wat staat erop? Mooie klassieke jaren 20 letters. Ja. De vijf Olympische ringen, Sitius, Altius, Fortius staat er dan. Spelen der negende Olympiade. En dan als tekst, als dank aan het comité 1928 en zijn medewerkers, werd deze steen door de Nederlandse sportbonden geplaatst. <tied> Dit is geplaatst 3 november 1928. Dus de Spelen waren net klaar. 12 augustus was de slotdag geweest. We waren een maandje of, wat uh, zal het zijn, drie verder. Dus ze hadden een beetje de rommel opgeruimd, gekeken of uh, al het geld binnen was. En toen dat klaar was, zijn ze hier bij elkaar gekomen voor dat plechtige moment om dit te eren. En er waren ook journalisten bij. dat schreven de journalisten erbij, achter die steen, en toen wist ik niet wat ik las, werd een koker geplaatst met daarin een oorkonde, een Olympische medaille en de Olympische postzegelcollectie van 1928. Met het geld daarvan hebben ze ook mede de Spelen betaald. En waar we van die eerste koker dat wisten, niemand wist het van deze tweede. Echt niemand. Terwijl het wel gewoon in kranten stond. En dat is het gekke, het stond gewoon in de kranten. En zo kwam ik dus, oh, dat er in 1928 in die bijeenkomst was geweest. Dan kan ik natuurlijk niet tegen de directeur zeggen van moet je eens kijken wat ik nou gevonden heb. En ik pak even een bijtel en een hamer en van ik ga eventjes nog die steen eruit halen. En voor de lunch hoop ik je te vertellen wat erin zit. Het is een rijksmonument. Dus daar moest heel veel voorbereiding voor worden getroffen. Om dat goed aan te pakken. Bouwtekeningen van de Marathontoren, toch ook wel zekerheid krijgen dat het erachter ligt. En uh, zo kwamen we dan 15 maanden later zover om het eruit te halen. Het was hier helemaal afgezet, het moest geheim blijven. Het mocht niet zo zijn dat iedereen kon zien vanaf straat. Want je kan vanaf straat gewoon zien wat hier gebeurt. Van, wat zijn ze daar in die in die marathon -toren aan het zagen? Dus het was helemaal afgezet hier met plastic en stijgers. En daaronder, met veel kabaal, werd die, toren, die steen weggezaagd. Losgemaakt. En om uh, te kijken wat erachter zat. En dat was veel moeilijker. Hij zat in de muur gemetseld. Dus toen moest er nog een bij komen en een hamer... En weer worden losgevrikt. En nadat dat eindelijk gebeurd was, kon ik hem lospakken. En zag die koker dus na 84 jaar eindelijk weer een zonlicht. Je had de koker in handen. En je bent natuurlijk razend benieuwd op zo'n moment hoe dat eruit ziet, de inhoud. Natuurlijk. Nou konden we al wel wat zien omdat er een uh, gaatje in is terechtgekomen. Dus daardoor hebben we kunnen zien, er zit daadwerkelijk een perkament in. Waarmee we ervan uitgaan dat als de kranten toen schreven van dat er een perkament in zit... en dat zit er ook in dat die andere twee objecten van de Olympische medaille en de postzegels ook zal kloppen. Dus daar gaan we vanuit dat het erin zit. Alleen de staat waarin is onduidelijk. Dus ligt de koker momenteel bij de experts. Die moeten zorgen dat de inhoud in goede staat weer bij jullie komt. Is het dan... Echt een soort van kroon op het stadion. Als je straks dat kan tentoonstellen. Ja, want we zijn net begonnen met een hele speciale expositie... over de Olympische Spelen van 1928 in Amsterdam. Vooral alle bijzondere verhalen die eraan vastzetten. Waar heel veel mensen geen weet van hebben. Hoe groot de invloed is van de Spelen van 1928... waar wij nu eigenlijk geen weet meer van hebben. En dan is het pronkstuk toch wel dat er een, ja, een, een boodschap voor het nageslacht... want zo noemden ze dat in 1928 zelf... dat is die koker hier uit de Marathon dat die boodschap voor het nageslacht... voor de eerste keer ook is te zien voor dat nageslacht. Dat na 84 jaar uiteindelijk eindelijk eens een keertje kan. Kan jij omschrijven wat die boodschap moet zijn aan het nageslacht? De exacte tekst weet ik niet. Maar als we terugkijken naar de, hoe de organisatie van die dag was... en hoe trots ze waren, dan zal daar... De, de trotsheid van afspatten van die oorkonden. Van hoe belangrijk het is geweest voor Nederland... om die Olympische Spelen te organiseren. Niet omdat er zes gouden medailles door de sporters werd gewonnen. Dat werd ook wel gevierd. Maar vooral dat er in Amsterdam een uh, groot stadion was gebouwd... dat voldeed aan de moderne eisen van de tijd. Waarmee Amsterdam, maar ook Nederland... In feite een nieuwe tijd werden ingetrokken. Het was een enorme opleving voor de sport in Nederland. Dat zelfbewustzijn, dat moeten we van afspatten. En dat zelfbewustzijn, dat zijn we nu vergeten eigenlijk, dat het in 1928 bestond. Dus is dat heel mooi om dat weer eens terug te vinden. En als de experts de documenten, documenten veilig uit de metalen koker hebben gehaald, zijn ze te zien in het Sportmuseum Olympische Experience. Daar is momenteel een expositie over de Spelen van 1928. Stijn Schaars, middenvelder van Sporting Portugal, is 10 tot 12 weken uitgeschakeld. Hij heeft een gebroken middenvoetsbeentje opgelopen... in de competitiewedstrijd gisteren tegen Moray Rense. Schaars wordt op korte termijn geopereerd. En dan nog een paar uitslagen. Sunderland tegen Queen's Park Rangers 0-0. Aston Villa won met 1-0 van Reading zonder Vlaar en El Amadi. Wel met Brad Holman en Lazio tegen Udinese werd 3-0. En dan nog dicht, de terugcommissie dit, de van de UEFA... heeft Luis Adriano van Shakhtar Donetsk voor één wedstrijd geschorst. En ook dient de Braziliaan zich voor één dag in te zetten... voor een sociaal doel op voetbalgebied. Adriano werd bestraft voor onsportief gedrag... in de Champions League-wedstrijd tegen noord Cheland. Uit de scheidsrechtersbal wilde een ploeggenoot... de bal teruggeven aan de tegenstander. Maar Adriano pikte de onbedoelde paas op... om vervolgens te scoren tot grote woede van de Deense ploeg. Grote gevolgen heeft de schorsing niet... want met nog één poolwedstrijd te gaan... is Shakhtar al verzekerd van de achtste finale van de Champions League. Zal ongetwijfeld nog worden vervolgd. Einde van deze uitzending van Langs de Lijn. Zometeen met het oog op morgen en dat wordt vanavond gepresenteerd door Mieke van der Wij. Dank voor het luisteren en nog een zeer prettige avond. Het Avro Radiotheater. Nederlandse theaterstukken, net van de planken, nu al op de radio. Met straks om kwart voor één... Jij hebt nooit een ander gehad. Op de ziel van het zuidelijk toneel. Omdat het allemaal maar zo'n gedoe zou geven. Een stuk over de relatie van twee vrouwen met één man. Ik vind een stapelbed altijd gezellig. Ik niet. Over zelfontdekking, liefde en seks. Hebben jullie geneukt? Ja of nee? Ja en nee. En over de zin en onzin van monogamie. Geloven we dat? Nee. Straks van kwart voor één tot één in het Avro Radiotheater op de Ziel. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. Ook zo'n last van gespleten haarpuntjes? Dan is er nu... Dit is Kees met de minder fileberichten. Kijk, wij leggen op veel plaatsen spitsstrook aan... zodat het verkeer straks beter doorrijdt. Dus, wat kunt u doen? 1. Gebruik de spitsstrook als de groene pijl boven de weg brandt. 2. Houd altijd zoveel mogelijk rechts. 3. U mag dan over de doorgetrokken streep rijden. Kijk dus op vanaderbeter.nl en download direct de handige app...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 Combatimenten Consort en Capella Amsterdam presenteren een kersttraditie. Bachs Weihnachtsoratorium. Bestel kaart op www.weihnachtsoratorium.com. Maak kennis met Aangenaam Klassiek. Een dubbel-CD voor slechts 9,99 met extra voordeel op nieuwe topalbums van klassieke wereldsterren. Nu met Aangenaam Klassiek cadeaukaart ter waarde van 5 euro. Aangenaam Klassiek.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 Wauw! Hij is spannend, hij is grappig. Hij speelt in De Efteling. De nieuwe Dolfje Weerwolfje van Paul van Loon. Heb jij hem al? Weerwolf Nachtbaan ligt nu in de boekwinkel. Dit is Radio 1.